Na Iowa houden de andere 49 staten voor verkiezingen onder de Republikeinen. Over een half jaar moet duidelijk zijn wie de Republikeinse presidentskandidaat wordt. De staking van schoonmakers breidt zich uit. Vanaf vandaag worden een aantal kantoren, scholen en banken niet meer schoongemaakt. Gisteren begon de actie op zo'n tien stations, bijvoorbeeld in Arnhem, Nijmegen en Utrecht. Daar weigeren de schoonmakers treinen en perrons te reinigen.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 In Duitsland is een Nederlander opgepakt met 1700 kilo aan katplanten. De politie zette hem bij de stad Oldenburg aan de kant omdat zijn bestelbusje te zwaar beladen leek. De stimulerende bladeren van de katplant zijn verboden in Duitsland en veel andere landen. In Nederland zijn ze toegestaan. De lading van de man had een straatwaarde van zo'n 100.000 euro. Het weer, bewolkt maar droog, overdag regenachtig en veel wind, vooral in de kustprovincies kans op zware windstoten, wordt een graad of 10.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 I'm okay. scared.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 Everything a flutter But another lonely night <laughs> Might take forever <laughs> <laughs> We've only got each other to blame It's all the same to me now